Nederland kan om mee te vallen, zegt de ANWB. Vooral in het noordelijke deel van het land hangt nog mist. In het zuiden is het zicht inmiddels meer dan 250 meter en is er meer sprake van nevel. De ochtendspit zou waarschijnlijk wel iets drukker zijn dan normaal, omdat veel spitsstroken gesloten zijn. Door de mist kunnen die niet goed met camera's in gaten worden gehouden. Het vliegverkeer op Rotterdam Airport is door de mist en laag hangende bewolking nog steeds ontregeld. Nog een enkel vliegtuig vertrokken of aangekomen. Ook op Schiphol moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en annuleringen. Volgens de luchthaven zijn de problemen vergelijkbaar met gisteren. en vallen vandaag waarschijnlijk weer enkele tientallen vluchten uit. Het afgelopen kwartaal waren er 30% minder files dan een jaar geleden. Volgens minister Schultz komt dat vooral door de verbreding van wegen en daar is ze blij mee. Komt deze kabinetsperiode volgens planning nog 800 kilometer asfalt bij. GroenLinks verwacht dat de wegen over twee, drie jaar toch weer vol zitten. Die partij ziet meer in betalen per kilometer omdat het ook goed is voor het milieu. Een supercommissie van democraten en republikeinen is er niet in geslaagd een aanpak te vinden voor de Amerikaanse staatsschuld. De commissie werd na moeizaam overleg in de zomer opgericht en moest voor 1200 miljard een bezuinigingen voorstellen. Maar de partijen konden het niet eens worden. Er moet snel een pakket aan maatregelen komen, anders wordt over een jaar automatisch op bijna alles bezuinigd de International zegt dat de Arabische Lente niks heeft veranderd aan de mensenrechten situatie in Egypte. De militaire raad, de feitelijke macht heeft, gebruikt grof geweld. Kritiek wordt niet toegestaan, demonstranten worden gemarteld en gedood. De protesten zijn afgelopen dagen zeker 26 doden gevallen. De interimregering is afgetreden, maar dat is voor de demonstranten niet voldoende. Het weer in het hele land mistig en op veel plaatsen is er dus zelfs dichte mist. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste vrienden op de A2 Danbos richting Utrecht. Langzaam rijden tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen over 15 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij Hoogmaden 9. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoetewouden Rijndijk 5. A6 Ledenstad Muiden voor knooppunt Muidenberg 5 kilometer. A7 Dam 12 kilometer tussen Hoorn en knooppunt Saandam. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Akersloot en Knappend Rotterpolderplein over 13 kilometer. A27 Breda-Utrecht tussen Werkendam en Noordeloos 7 kilometer. Als mogelijk gebeurd gebeurt met een vrachtauto, twee rijstroppen zijn dicht. A27 Almere-Utrecht 9 kilometer tussen Eemnes en Bulthoven. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen de Strand Nulde en Amersfoort over 15 kilometer. Op de A29 Begnoop-Zoom-Rotterdam voor Knappend Vaanplein 5 kilometer.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 Vierke is het voor.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 I'm fine, on a-one-one day So long and long, like a one gonna be can dance with me, I'm with me I love the way you swing like a bang You can dance with me, especially me Just dance across the floor. There's a chance, for a chance. God For sure. Zondag in Kemmerland met Nadia Ali, Alice Kenji en de Starkillers. En de voordelen, Michael Jackson. En get on the floor. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kemmerland? Je op de, Je op de En we beginnen net zoals uh, gewoonlijk met het voetbal. We gaan naar Tjerk de Blauw. Een goede middag natuurlijk hier vanuit Amsterdam. Marie Wester gespeeld wordt vandaag tussen uh, Bloemendaal. En, en uh, tussen, moet ik zeggen, tussen Sporting Martinez en uh, Bloemendaal. En Marie Wester het uh, net begonnen iets aan Klein van Die is wordt een aanval. Maar die aanval die slaat, die gaat verder, verder maar Dus dat is geen gevaarlijk ik, aan Kerkman. Rondaal, We wat weer een andere samenstelling speelt. omdat Joost Hof is eravond afgelden. Wegens uh, Griep. Ja, dat gebeurt natuurlijk heel veel op dit moment. Dus dat betekent dat er weer een wijziging niet plaatsvinden Natuurlijk in het team van uh, Robertschel. En in is auto waar is het Markeus dan een gaat. En dat Jeroen van erbij gekomen is op de linkse back positie. En voor de rest is het hetzelfde als uh, vorige week. natuurlijk voor hoor uh, een Paul-Joan uh, bij die en Melvin, de goede paas van de linkerkant van Tim-Joan uh, en Jeroen de Dikke, Jeroen de Dikke. Gaat ze terug, een joan een joan plakt ze weer door, in. Jeroen de Dikke, Jeroen de Dikke. richting in het gasgebied, moet op je gevoel zijn, zet hem ook voor, laag. En dan kan Paul-Joan, nee, Paul proberen je en dan kan bij die net niet bij komen. Omdat het een goede kans geweest is. Ozan weer op te pakken die bal. Ozan weer de tweede bal te pakken. is dus Tim Jones. Tim en Ozan. Ozan heeft nog steeds een voet, Haalt hem door. Ziet hem wel een Tim een Tim haalt uit. En die gaat uh, in de handen van de keeper. Dus dat uh, gevaar is geweken. We spelen vandaag op een uh, puur uh, kunstgrasveld. Ja, nu maar al is er natuurlijk niet zo aangewend aan een kunstgrasveld. Het is wel de tweede keer zonder dat ze nog een doorstel, Eerste keer als we Zwanenburg voortdurend. Heeft men alleen op gas gespeeld. Dus we zijn natuurlijk benieuwd hoe men om die omstandigheden omgaat.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 Dat blijft toch een goed liedje zeg. Paul Carrack.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 afgelopen woensdag en uh, maar liefst een half miljoen betalingen werden door uh, de historie dubbel afgeschreven de Spanjaarden gaan vandaag met de stembus om een nieuw parlement te kiezen Dat is vier maanden eerder dan de bedoeling was Eind juli vervoegde de Centrum Nieuwse Pronee Zapatero de verkiezingen omdat zijn minderheidsregering door de economische crisis een steeds groter druk kwam te staan veel Spanjaarden zijn diep ontevreden over de bezuinigingsmaatregelen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 Maar uh, ja, afgelopen vrijdag kwam er toch een klein rampje bij, in is namelijk een rummer. Dan kan uh, bij achter een limo lunch winnen en dan kan je een, uh, een lunch winnen dus in die grote limo en dan rij je een stuk door, uh, weet ik wel, een stuk door Nederland. Maar die rummer belandde in de greppel, oh, goed, bij de A27 bij huizen en de, die, die, uh, die A27 moest zelfs korte tijd worden afgesloten. En uh, uiteindelijk uh, moest de wegenwachter uh, aan te pas komen om de auto uit de greppel te hijsen. Lekker dan. Zaten uh, mensen in of eens in de bekend. Geen idee, ik stond er niet bij. Lekker man die lunch over je heen. Ja, nou ja, we gaan verder met uh, nou ja, pijnlijk nieuws. Ja, afgelopen dinsdag voor Nederlands elftal kansloos tegen Duitsers met 3-0. Ja, wat een wedstrijd hè. Ja. Duitsland speelde zoals Nederland wil spelen. Ja. Aanvallend voetbal, nekken tikken, vroeg druk zetten. En ja. wat ik, ik vond gewoon um, het is gewoon lekker als je tegen Duitsland speelt tegen Duitsers te schelden, weet je wel. Ja. Die winnen altijd in de laatste minuut of ze winnen door spel door Schwalde. Maar dat was ook niet zo. Ze speelden ook gewoon goed. Dus... Ja, ze speelden gewoon veel stukken beter. In Nederland was gewoon nou, niks aan Nee, gewoon behoerd. Nou ja, jammer maar ja. Laat het EK laten het maar weer goed maken. Ja, en de beheerders van de tijd willen af van, ja let op, de schiekelseconde. Dat is een uh, correctie van een seconde die eens in de 2 à 3 jaar wordt doorgevoerd op de atoomklokken. En dat, uh, dat doen ze om de, in, de, in pas te houden met de stand van de. Zon aan de hemel. Dan sta ik te denken: wat moet je nou met zo'n bericht? Alsof je dat merkt: dat die klok een seconde, of dat die schrikkelijke wordt afge, uh, afgeschaft. Nou ja, als het midden in de nacht het is, 12 uur, zeg maar. En dan gaat dus het 1 minuut over 12, dan gaat terug naar 12, dus het terug van 12. Het is een seconde, Geen minuut. Ja, een seconde dan. Dan moet je so, dan een straks nog naar huis bellen: van, uh, schat, ik ben later, een seconde later. Ja. Wat zal de Dwarfslee Suriname daarna van vinden? Ja, ik denk ja, ik dat zou ik interesseert. interesseren. Ja. Ja. Laatste nieuws en als, laatste, uh, en als laatste, hoe, hoe het ook yeah, kan, het ook anders. De soap uit Amsterdam, de soap voor Ajax, het gedoe Kruif en van Gaal. De Raad van Commissaris van Ajax heeft zonder medeweten van Kruif, Louis van Gaal aangenomen als algemeen. Directeur. Ja, heel Nederland valt erover. Kredietcrisis nooit van gehoord. Het gaat alleen maar over Kruif en Ajax. Ja. Hoe ben je, Louis of voor, uh, Johan? Allebei niet. Nou ja, met voor NEC, maar heb je een medeweten? Nee, okay. nee, maar ik vind het gewoon allebei gewoon niet. Waarom?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 de teams uit Engeland te veel geld hebben. Dus ze willen Ajax goed maken door de jeugdopleiding uh, beter ja. te maken. En dat is het plan van Kruif. En als je nu van Gaal gaat aanstellen, is eigenlijk het plan niets meer waard. Want Louis heeft misschien weer andere denkbeelden. En dat is, dat is weer jammer. Ja, dan kan je het idee van Kruif wel leuk, leuk doen, zeg maar, dat je ja, jeugd beter opleidt. Maar er zijn een clubs uit Engeland die gaan die spelers wegkopen op Ja, maar als je, je kan goed beleid, Als je goed beleid hebt, dan hoef je die spelers niet te verkopen. Nou ja, dan moet, moet de KNVB van Ajax en doorgaan. goed beleid, dat wil zeggen dat je dan geen schulden hebt, bijvoorbeeld, als je kampioen wordt of tweede wordt in je, sp je, je speelt Champions League, heb je eigenlijk ook geen geld nodig. Dus dan kan je het vol met jeugd jeugd doen en ik ben het ik er wel mee eens. Ja, dus, maar ja, moet het wel goed aangepakt worden en niet dat je, dat je de spelers de gaat verkopen naar, naar het buitenland. Nou ja, het wordt in ieder geval vervolgd, want het is uh, heel Nederland praat erover. We gaan even kijken naar uh, vandaag in het verleden de historische kalender, 20 november 1947. Op de Amerikaanse televisiecenter NBC is voor het eerst niet de press te zien. Het is een programma waarin politici worden geïnterviewd door een panel journalisten. Het bestaat nog steeds daarmee de langslopende tv-serie op een Amerikaans televisienetwerk. 20 november 1969, voetballegende PLE, scoort zijn duizendste doelpunt. Dat gebeurt tijdens een wedstrijd in Rio de Janeiro. 1984, McDonald's serveert de 500, of 50 miljoenste hamburger. Het feit dat het wordt gevierd met de... Feestje in New York. Het restaurant keten zoveel het eerste broodje hamburger 35 jaar geleden in 11 maanden. 50, 50ste miljoenste hamburger in 1984. Laat staan hoeveel het nu is. En 20 november 1995. Neder-Engeland is in de band van Lady Di. Diana vertelt in de interview dat ze net als Charles had gepleegd. En dat ze twijfelt aan de capaciteiten van Charles als roerkoning. En als laatste, 20 november 1997. Algemeen dag. Laten meld op de voorpagina dat het Rad van Fortuin van het, nieuw, uh, van het nieuwe jaar niet meer dagelijks, maar nog maar één keer per week te zien is. Ah, oh, het vreselijk hier Straks de tussenstanden in de Eredivisie en natuurlijk de einduitslagen. Vanavond uh, en de komende dag is en blijft het grijs, het bewolkt en uh, ja, het veel in de regio erg mistig. De temperatuur daalt naar een graad op drie. Uh, morgen, ja, een beetje hetzelfde als vandaag, tussen negen en tien graden. Ja, ik denk dat dat we echt aan moeten geloven, het koude weer is begonnen. Zondag in Kemmerland en hier is Major Hartwurne. 국민! Sure. is zangeres Agnes En Release Me En daarvoor die Major Hartorn In A Long Time En check even die clip van Major Hartorn In A Long Time Aanrader is wel heel erg leuk Nou we gaan even kijken naar uh, Het voetbal Eredivisie, Zaterdag Gisteravond werden vijf wedstrijden gespeeld. We beginnen met de graafschap PSV. De eindenslag was daar 1-3. Heracles Almelo thuis tegen Twente. Twente stond lang op een 0-1 voorsprong. De laatste minuut maakte Heracles de maken. Eindstand werd daar 1-1. NSC tegen Rode 1-2 En de 7-6 weer heeft het moeilijk dit seizoen Heerenveen 1-0 achter, ook lang tegen RKC Hele mooie goal, 1-1 Gerald Sibon, Ajax Tolerstrand in de Arena, Stond 2 0 voor gaf de wedstrijd in uh, 5 minuutjes weg Uit de slag 2-2 En vandaag zijn er ook twee wedstrijden gespeeld Ja, Vitesse tegen Feyenoord die wedstrijd is geëindigd in 0 tegen 4 En Ademhaag tegen Utrecht is geëindigd in 2 tegen 2 om half drie nog een wedstrijd groene tegen vvv en om half vijf excelsior tegen az ah, ah, ah, ah, ah. Shut bright lights bigger city Zometeen gaan we naar het voetbal we gaan zometeen naar Cherk de blauwe maar nu eerst nieuwe muziek van Calvin Harris Your love bars down, on me, surround so me like a waterfall And there's no stopping us right now I feel so close to you right now To you right now, it's a musty. I wear my heart Off my sleeve like a big deal. You let a pause down, got me so right You're like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Stopping us right now There's no stopping us right now I feel so close to you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 Waar die Sand nog steeds 0-0 uh, is, maar het had ook 1-1 uh, kunnen zijn, want het is een uh, en uh, kan tenminste een paar minuten geleden. En dat Daan Kerkman uh, twee verschrikkelijke mooie redding achter elkaar doet. En dan kwamen twee schoten op doel van uh, Sporting Metides. En uh, Daan Kerkman de doelman van Boemenaal uh, die handen uh, achter elkaar eruit. Twee keer katreacties. En daardoor staat die Sand hier uh, nog steeds 0-0 wedstrijd. Op dit moment is er een blessure voor, uh, voor uh, Melk en uh, Jordaan Die moet opgelapt worden door uh, de verzorging van de meiding van Boemenaal. En dat betekent dat er een trap komt voor uh, Boerderau. Uh, Melvin deren yeah, staat te trekken met zijn maar die zal waarschijnlijk al door kunnen gaan. Ondertussen is we Wissel uh, het veld uh, natuurlijk uitgestuurd, dat is 6.30, uh, die heeft al een fan bij staat om erin te komen als die gaat zo gaan met Melvin. Maar de schrijf heeft die, die vrije trap gaan nemen, die zal in ongetwijfeld draaien. Komt er ook richting het doelgebied. En dan moet die keeper er nog bij komen, hey, die gaat over de doel heen. Dus het gevaar is geweken voor, voor die doelman, van uh, Sporting Martinez, uh, Stefan uh, van Heren. En dat betekent dat hij rustig de kan oppakken en uh, kan proberen. Uh, zet, uh, in de stad gewoon. Sporting met tieners zal dan onderaan staan, maar het is geen verkeerde ploeg. Laten we duidelijk zeggen waar hij uh, tegen moet spelen. Het is een ploeg die goed probeert te voetballen ook. En zo probeert sneller bij de bij uh, coach te komen van het tegenstander. Daar komt de bal van en de doelman van. Sporting met tieners gaat aan de linkerkant. Maar weet je hoe ze denken die goed tussenkomt. komt. Maar dan is het een die een overtreding maakt. hoogte van de middenlijn. En die bal is al een paar meter naar achter moeten. Om dus van uh, oude mogen te worden. Zij ook naar die bal. En het is de nummer 13 manier uh, uh, gaan we om uh, die die bal uh, Neemt hem ook stel. Kortom het middenveld. Moet dan weer uh, terugkomen. Die bal waar het is gaan melden. Die dus de nummer 13 uh, vasthoudt. En op dezelfde plek komt er dan weer een overtreding. Uh, komt weer een vrij trappen. Dan gaat hij aan de zelf Daar aan de nummer 7. Toen we sporteren met die bal En is dat bij Junt dikke die die te Dan moet je een dikke ophassen. Komen die bal nog voor. En dan is het daar toch nog komt naast. Dan is het daar. dan is een blok. En dan is het nog steeds. sporting met die. zat op de Dat is niet. Dan gaan ze uithalen. En dan moet de Dame erbij komen. Die is helemaal verkeerd op de nog En via verdediger, uh, die bal nog naast het doel anders Anders, anders, had het, uh, anders had het hier zo 1-0 uh, geweest, voorsport de daar heeft de een al een uh, mazzel. Goed schot, dan denk ik kant. voor de Het waar hij in Oostland, die de, die de uh, palen gaan liggen. Uh, en Die bal zal er komen draaien, komt hij aan hoog voor de pot. en is daar uh, gijs die in het naar de buitenkant toe. Wederom komt hij terug bij de man die in het schoen alweer. Draait hij weer hoog in voor de pot, en dan moet daar een kerkman bij komen. Die is het goedste er tegenaan. Dat betekent aan de rechterkant uh, van het geld dat er dus een ontschap genomen kan gaan worden. En uh, dit zal genomen worden door de Nummer 13 moet hier uh, gaan om die loopt uh, naar de bal toe en het zal wederom om een inspringer gaan worden. We oh, moeten opletten. De uh, we moeten opletten. bij die ons het zal wederom om een inspringer gaan worden. Komt hier ook hoog voor de pot en die is dan maak ik er zeker niet een maar. De bal blijft weer op het lijn. Dat betekent dat dus ik met iedere zij het bal kunnen opnemen. De bal wordt even teruggelegd en uh, wordt actie gemaakt, komt die bal een schot en die gaat over en dat betekent dat de gevaar geweken is uh, voor uh, Roemendaal en dat we uh, Daan Kerkman rustig, uh, rustig die bal uh, kunnen oppakken en gaan kijken waar hij mee kan uh, spelen. en kan hem niet uh, kort spelen om de te nemen, want sporten moet hier een onvermaat worden en dat betekent dat Marke en uh, Bartelier nu weglopen en dat uh, Daan Kerkman die bal lang kan gaan Doet hij dan ook richting de spits van Roemendaal, dan moet Barney hem doorgekomen, die komt er niet bij omdat hij geduwd wordt in zijn rug en is en, en in de lijn een uh, of... Uh, in de cirkel is hij vrij trap voor Bloemenal. Ga je ze staat erbij. Plaat ze kort op Tim Jan. Tim Jan heeft de bal als zijn moet. Gaat kijken die enkel. Plaat ze dan links naar oost Ook kan oost erbij komen. Nee, oost kan er niet bij komen. Dat betekent dat Dennis Goes in de verdediging moet gaan. En dan is het daar, de lucht van de linkerkant, is het daar, uh, uh, schotten met die die bal kan opnemen. Ik stel Tim Jan. Tim John niet op pakken op een Paul. Paul. heeft de bal als zijn moet. Gaat er richting zijn gebied. Kan er niet bij komen. En dat betekent dat die bal achterloopt. En zo is het vandaag geweken. En dan is het het doel van de sporting die dus. Uh, kan ophalen en meteen weer weer in het uh, spel te brengen komt hij ook naar de rechterkant van het veld. Zal een paar zijn kan middenveld komt hij ook weer terug de bal. En dan wordt hij opnieuw meteen weer naar links, op, links gespeeld, naar de nummer 7, is dus jullie het best mond. die heeft de bal naar de linkerkant. En dan moet uh, Markeus erbij komen om uh, te redigen, een werkdoel. is is toch nog steeds, die de nummer 16, die die bal is er zo goed heeft, gaat daar naar het centrum toe, gaat de bal naar de linkerkant, zo hetzelfde. zo, meteen naar de overkant, en dan moet er, uh, dan binnen het goed komen, Die moet ik echt lopen, komt die bal dan, en die staat toch weer, en de schoen, goed, die, die bal kan erover, dus Markeus die moet wegtrappen, doet het er ook goed. Dan is die bal niet weg, die wordt weer opgevangen komt de schat. En dan wordt hij nog aangeraakt door een, door een, door een speler van de nummer en dan is het wederom een hoog voor uh, Sportimotides. Die. die gaan we even meenemen. Kijken of het uh, gevaar oplevert voor het uh, doel van, van, van, van, van uh, Daan Kerkman. Dus hier gaat die nummer 16, die nummer 13 moet niet gaan om. Die hem uh, gaan nemen. dus aan de rechterkant uh, van het Veld. Daan Kerkman zit op deze manier hier van iedereen uh, lengte of lengte. En dan uh, gaan ze nu lopen van En Die, dus die kan wel weer hoog en links die draaien die gaat eronder door. En dat betekent dat het gevaar geweken is. En zo Zijn die stand hier nog steeds 0 tegen 0. So I'm saying you're not, you're not. Ja, ah, dat is een leuke intro, hè? maar we onderbreken eventjes voor Cherk de Blauw. En hier is de stand uh, 1-0 geworden voor uh, Sporting Martinez. Dat een aanval van Sporting Martinez en uh, Markeus haalt de eerste bal weg. Die plaatst hem op Bartime uh, en Bartime Wien wil terugspelen op uh, Daan Kerkman. Die plaatst hem tekort terug, dus die kon er niet meer bij komen. En zodoende kon nummer 6 Mo die erbij komen. En zo staat het hier vlak voor de dus 1-0 voor Sporting Martinez. This will be... The one I've waited for This will be The first time that it was for me oh, I'm so glad You found me in time And I'm so glad that You got to fight my mind This will be An everlasting love for me Oh, love you, yeah. It's so kind of wonderful Because you've How much you care You've given me The thrill of a lifetime And made me believe Je deze zondagmiddag, je wordt Natalie Cole en this will be zometeen het regio nieuws, je wordt het naar Nickelberg. Wil je nou goed overkomen bij de vrouwtjes? hoe doet het dan niet met Nickelback. Uit de onderzoek is namelijk gebleken dat uh, ja, gewoon Nickelback het gewoon niet zo goed bij de vrouwtjes Ik snap het misschien wel. Het is wel heel erg stoer. Jullie Nickelback en de nieuwe single When We Stand Together. Zondag gen, gen in Germeland. Je staat op de hoogte. Je moet heel raar kijken over het nieuwtje, Ik ja, weet het zo. <laughs> en we gaan even kijken naar het uh, regio nieuws van uh, afgelopen week. Uh, en we beginnen met een uh, ja, met een hennepplantage. Zaterdagavond even 7 ...heeft de politie een hennepplantage aangetroffen... ...in een woning aan het Burg ...van... de oh, burgemeester van Plein. In de woning werden 200 lege potten aangetroffen. De hennepplantage die hierin hadden gestaan... ...waren in meerdere vuilnzakken gestopt. De hennepplantage is ontmanteld... ...en de politie onderzoekt van wie de hennepplantage is. En wethouder Gert Tone ...van de gemeente Zandvoort... ...en voorzitter Lex van Droogen... ...van de stichting Tour ...hebben op 15 november 2011... ...een overeenkomst getekend... ...waardoor Zandvoort... In de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt opgenomen in het parcours van de oudste wieleronde van Nederland. Goed nieuws dus, en op 14 en 15 mei 2012 zal de proloog en de start van de eerste etappe van de 60ste editie van de Royal Smilde Olympia Tour in Zandvoort plaatsvinden. Deelnemers aan de Olympia Tour zijn ploegen uit de hele wereld met veelbelovende wielrenners. Bij een kop en kaart, botsing op de boulevard Barnaert in Zandvoort, is woensdagmiddag om 2 Eén persoon gewond geraakt. De diverse hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De auto is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kunnen ontstaan, is vooralsnog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding. En kinderen in Zamvoort kunnen ervaren hoe een disco is. Dat kan bij Pluspunt. Speciaal voor de gedoelgroep zes jaar tot en met, eh, van 6 tot en met 12 jaar draait een DJ dansbare muziek. Dansbare muziek, ja, ja. De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 Vanavond en de komende nacht is het en blijft het grijs en bewolkt en is het op vo volplaatsen vo vo in de regio, weer mistig. De temperatuur daalt dan maar een graad of 3 of 4 graden en er waait zwakke, tot matige zuidoostelijke wind. Morgen trekt een hoog, drukgebied uh, weer naar het oosten, maar het houdt ons hard zuidoostelijke stroming in stand. Nu starten de dag opnieuw grijs met nevel en mist, maar met een, een beetje geluk zien we later dag ook nog even de zon. Het blijft nog altijd droog en er waait het maat. Een zuidoostelijke wind met temperatuur zeg maar 9 of 10 graden. En in de eten op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur.